Christian Bonebakker met het nos Journaal. De trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam was vorig jaar goed voor 31% van alle snelheidsboetes op de Nederlandse snelwegen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het Centraal Justitieel Inkassenbureau. In totaal kregen bijna een miljoen mensen een accept Giro omdat ze te hard reden tussen Utrecht en Amsterdam. Dat leverde in totaal 48 miljoen euro op. De AWB zegt in de Volkskrant dat de maximumsnelheden onduidelijk zijn. Maar volgens Rijkswaterstaat en het OM is alles helder aangegeven. Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft zaterdag spoedoverleg met zijn ambtgenoot uit Sint Maarten, Dennis Richardson. Aanleiding is de weigering van de Nederlandse politie om nog samen te werken met lokale bestuurders op het eiland vanwege de verstrengeling tussen de onderwereld en de bovenwereld op Sint Maarten. Tijdens het spoedberaad zaterdag bespreken de ministers hoe het nu verder moet met de aanpak van de misdaad. In Amsterdam gaat vandaag SAIL 2015 van start. Vanuit IJmuiden vertrekken zo'n 600 schepen, waaronder 44 tollships, door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Vanaf drie uur vanmiddag krijgen ze op het IJ het zogenoemde salut protocolair bestaande uit kanonschoten en een vlaggengoed. SAIL wordt elke vijf jaar gehouden. De organisatie verwacht tot en met zondag 1,7 miljoen bezoekers. Manchester United heeft in de playoffs van de Champions League met 3-1 gewonnen van club Brugge. Memphis Depay scoorde twee keer voor Manchester. Volgende week is de return in België. Bij de wedstrijd tussen Lazio Roma en Bayern Leverkusen is Lazio-speler Stefan de Vrij geblesseerd uitgevallen. Hij werd met een nekbrace van het veld gereden. Lazio won met 1-0 van Leverkusen. Het weer. Er kan nog wat regen vallen in de kustgebieden. Verder is het half tot zwaar bewolkt. Er kan eh, wat mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag verdwijnt het grijs vrij vlot en gaat de zon van tijd tot tijd schijnen. En het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Short ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En Zomerhit. Zee is de zomer van VFM met, met nu VFM in de ochtend Now that she's back in the atmosphere with drops Jupiter Talks like you.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 We're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 De zomer van ZFM. ZFM van 106.9 FM. ZFM. ZFM. Let's keep telling me you want me. Hold me close on through the night.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 next level, just like the spaceship up, in. Guys wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Huh. Per cancellare tutti i suoi dubbi e le sue paure. Per lei. Per lei.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 Poi momenti che troppo presto Se ne vanno via del re We'll be fun. Lame Langzaam opgaan in de zinnen, die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek, en dit gevoel is angstaanjagend, maar je woorden malen verder.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 Ta cazando tú no sabes lo que estoy Esto te lo tengo que decir. cuéntame tu despedida para mij fue cena te no te estaba buscando por la calle gritando. Esto me